En okay. uh, ik, ik, heb, ik ben er zelf niet geweest, maar ik heb vernomen dat uh, heel veel mensen die hem nog nooit hadden gezien, er helemaal weg van waren. We houden het in de gaten, David. Ja, absoluut, absoluut. We gaan uh, alweer naar het einde van uh, tweede uur jazz op zondag. En dan gaan we afsluiten, wij, David en Fred Kroonsberg, David Habig en Fred Kroonsberg, van deze uh, heerlijke ochtend met Chico Hamilton. En dat nummer is in een mellow toon. Nog een fijne zondag. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Trudy Vendrich met het NOS journaal. In Nijmegen heeft de politie gisteravond extra personeel ingezet... na vechtpartijen tijdens een dancefestival. Ook de mobiele eenheid werd achter de hand gehouden in het Goffertpark... De vechtpartijen braken uit rond een uur of zeven s'avonds. De vechtende bezoekers werden eerst door de particuliere beveiligers uit elkaar gehaald. Maar toen de sfeer grimmiger werd, belde de beveiliging de politie. Die heeft buiten het park de situatie in de gaten gehouden. Uiteindelijk werd één bezoeker van het festival opgepakt. Drie mensen raakten door vechtpartijen licht gewond. Het olieconcern Traficura zegt dat met de gedupeerden van de afvaldump in die voorkust een schikking is getroffen. Volgens Traficura hebben de advocaten van de ruim 30.000 gedupeerden toegegeven dat er geen verband is gevonden tussen de lozing en sterfgevallen, miskramen en ernstige verwondingen. De directie zegt Traficura daarmee helemaal is vrijgepleit. Greenpeace en de VN zeggen dat in Abidjan zeker 15 mensen als gevolg van de lozing zijn overleden. De besmettelijke vogelziekte, het geel, is op zijn retour en daarom mogen vogels weer worden gevoerd. Dat zei de vogelbescherming in het radioprogramma Vroege Vogels. De organisatie verwacht de komende weken geen nieuwe besmettingen omdat de parasiet vooral bij hoge temperaturen gedijt. Vorige maand werden zo'n 400 dode vogels gemeld die vermoedelijk waren doodgegaan aan het geel. De ziekte verspreidt zich onder meer door snavelcontact. In verschillende steden in Nederland mogen vandaag geen auto's rijden. 26 gemeenten doen mee aan de Autoloze Dag, een initiatief van Milieudefensie. Ze hebben hun binnenstad afgesloten voor verkeer. Op die plaatsen worden allerlei activiteiten gehouden. Ook in een groot deel van België wordt vandaag een autovrije dag gehouden. Daar mogen in 32 steden en gemeenten geen auto's rijden. Het weer, de mist lost langzaam op, daarna geregeld zon... en vooral in het oosten een kleine kans op een bui. Het wordt 18 tot 22 graden.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 Dat is Een zomerheers. boy mm -hmm.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 Creme chocolate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 6.9 is Zon, Zee, Zandvoort en zomerzomerhits. Je maakt de dagen zo licht om te dragen. En de nachten zo lang, want ik kan niet meer slapen. Ik zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd.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 Om te dragen